Amsterdammers mogen hun huis weer voor korte tijd verhuren aan toeristen. Door een recente uitspraak van de rechter was het verhuren via sites als het Amerikaanse Airbnb in veel gevallen verboden. Er zijn nu wel regels aan verbonden. Zo mag een particuliere woning alleen aan toeristen worden verhuurd als het incidenteel gebeurt. Ook moet de verhuurder toestemming hebben van de woningcorporatie of vereniging van eigenaren. Verder moet er toeristenbelasting worden betaald en mag de verhuur niet leiden tot onveiligheid, geluidsoverlast of andere klachten. In de Verenigde Staten houden problemen met het winterweer aan. Ongeveer 6.000 vluchten zijn geschrapt... en nog altijd zitten honderdduizenden mensen zonder stroom. Vooral het oosten van de VS zucht onder sneeuw en ijzig wind. Het zwaarst getroffen zijn de staten Georgia en North en South Carolina. Ook grote steden als Washington, Boston en Philadelphia zijn getroffen.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 Welkom terug bij Nooit meer slapen. Zometeen gaan we het hebben over een man die al twintig jaar postuum... in een schuurtje in een diepvries ligt in Colorado. Journalist Lex Boon las er een berichtje over... en moest alles erover te weten komen. En is ook alles waarschijnlijk erover te weten gekomen. Jaap Spijkers, acteur en toneelregisseur... zegt wat hem door slapeloze nachten heen helpt. Maar we beginnen met Herman Sandman. Hij is deze week de schrijver die elke dag voor ons een verhaal maakt. Hij woont in Groningen in Slochteren. Hij schreef onder andere een verhalenbundel, de lange leegte... en bundelde zijn columns in de laatste bus naar Slochteren... en publiceerde onlangs een biografie over Appie Albers, dokter in de rock'n'roll. Altijd spelen zijn boeken zo'n beetje in Groningen. Herman Zandman, goedenacht. Dag. Wat, wat heeft je vandaag bezig gehouden? Um, heel veel... Onder andere, ik heb even naar het schaatsen gekeken, maar ja, dat heb ik niet al gedaan. En ik was erg um, ja, geïntrigeerd door uh, wat er in België uh, vanmiddag is gebeurd. En dat is dat er een, uh, een, een wijziging in de euthanasiewet uit 2002 is uh, aangenomen. En die wijziging uh, betreft dat ook minderjarigen uh, om levensbeëindiging mogen vragen. Ja, dat is, dat is iets wat in Nederland ook, ook nog niet mag... en wat in heel veel landen echt absoluut onbespreekbaar is. Maar, maar de Belgen zetten hier dan een keer een, een grote stap. Ja, Nederland, die, die, uh, zoals ik, de Nederland die draagt zijn voorlopige rol in de euthanasiewetgeving... vandaag over aan België. Want de grens lag in België bij 18 jaar en die verdwijnt nu helemaal. En in Nederland uh, geldt nog steeds die ondergrens van 12 jaar. En in België mag je dus, ook als je of jaar bent, mag je dus om... Uh, ...levenlijke vragen. Ja, het, het, lukt, het lukt niet echt om, om over het onderwerp te juichen... ...omdat het natuurlijk zo tragisch is dat iemand op zijn zesde zoveel pijn heeft... ...dat, dat hij om euthanasie vraagt. Dat, dat, uh, ja, dat, het lijkt, toch me tragisch. Heel, lijkt me een debat waar je ook niet uitkomt. Over wat wils, wat wils bekwaam is, bedoel je? Precies, wat, van, he, wat, wat is wijsheid in dit geval? En, en wat... Uh... Ja, je zou, je zou het per geval moeten bekijken en dan, dan moet je het inderdaad helemaal loslaten van dat je uh, ja, van hè, dat je daar geen bepalingen op legt. Dus in die zin is België misschien wel uh, op de goede weg. Ik, ik weet dat niet. Ja, als iemand ontzettende pijn heeft en het is verder toch uitzichtloos om, om dan maar pijn te laten leiden, zeker bij een kind, dat, dat lijkt me ook niet, niet echt aan te raden. Nee, en, en kijk, volgens mij kun je helemaal geen beleid maken op dit, op dit gebied. En ja, Misschien ben ik dan wel naïef, maar... ik, ik geloof dat... Uh, ja, in dit soort gevallen dat... dat mensen in, in, in samenspraak... ook, ook met een kennis. dat je dan uh, kunt kiezen... voor de goede beslissing. Of in dit, in dit geval dan de minst slechte... Uh, oplossing. Duivelse dilemma's, uh, kortom. Je hebt er een verhaal over geschreven, begrijp ik? Ik heb er een verhaaltje over geschreven, ja. Ga je gang. Ze keek hoe de nachtzuster... Met een druk op de knop de dosis verhoogde. Een simpele handeling. Zij had het kunnen doen. Waar het niet dat moeders natuurlijk nergens aan mochten komen. De extra morfine garandeerde het jongetje een rustige nacht. De slaap zou zo komen en dat gaf haar de gelegenheid zich te installeren. Ze schoot de stoel tussen het bed en het raam van de gordijnen openbleven. Dan kon ze met het boek op schoot af en toe naar buiten kijken. Zo bracht ze elke week een paar nachten door aan het bed van haar zieke zoon. Het waren zeldzame momenten van rust in een leven dat bijna 24 uur per dag gedicteerd werd door pijn. Als hij sliep, leek het of er niks aan de hand was. Dankzij de morfine hoefde het kleine lichaam even niet te vechten. Dan was er even geen dokter, geen geworstel om voedsel binnen te krijgen en te houden, geen testen, geen bezoek, geen verdriet, geen vragen. In de nacht was ze gewoon een moeder bij het bed van haar achtjarige zoon. Zoals ze vaak had gedaan na zijn geboorte. Ook toen hield ze ervan om, na de voeding van drie uur, in het donker te blijven zitten. Gewoon omdat het fijn was een kind te hebben. Ze sloeg het boek open, wilde haar hand tegen hem aanleggen en keek even opzij. Recht in een paar grote ogen. Hij was klaarwakker. Ze wilde hem een kusje geven, maar hij hield haar tegen Mama, mag ik dood? Tja, uh, uh, <tie> niet, niet je vrolijkste verhaal, zou ik zeggen. Zou nee. Een uh, buitengewoon uh, tragisch iets. Trekt dat jou aan als schrijver eigenlijk? Het, het, uh, het, het leed waarvan, waarvan ik zelf een beetje de neiging heb om, om weg te kijken? Ja, het, het, ja, ik weet niet of ik het als schrijver aantrekt, maar ook als mens. Ja, je hebt zelf kinderen, dus eigenlijk dan hou je een beetje elke dag rekening met het ergste. Dat, dat, ik denk elke dag wel een keer aan de dood. Of, of ook aan... Uh, hoe, hoe het zou zijn als ik dood zou zijn. Of als mijn kinderen dood zou zijn. Of, of mijn vrouw. Dat, dat, ja, dat, dat vliegt elke dag wel een keer... door je hoofd. Net zoals heel veel andere dingen. Maar je, je kunt het leven niet... loszien van de dood. Dus, dus ja. Maar schrijven is natuurlijk... ook, ook een intrigerend... gegeven. Uh, je zegt het eigenlijk als iets vanzelfsprekends. Ik heb kinderen, dus ik denk elke dag wel aan de dood van mijn kinderen... en, en aan, de, aan mijn eigen dood. Is, is dat eigenlijk iets wat, wat gebruikelijk is... bij, bij uh, mensen die zich hebben voortgeplant? <lacht> ja, dat weet ik niet. Maar je merkt... Uh, ja, het is een cliché, maar je merkt hoe kwetsbaar dat je bent. Of hoe kwetsbaar het leven is, dat, dat ervaar je... Ja, ik, ik wil niet, uh, ook mensen die geen kinderen hebben zullen, dat, zullen ervaren hoe kwetsbaar het leven is. Maar uh, ja, op het moment dat, uh, dat je kinderen hebt dan, dat, dat is het belangrijkste wat je hebt. En, en dat zou je ook zomaar, uh, wat, wat we eerder deze week ook hebben gehad, van hey, je, je wordt wakker en je met die verkeersinformatie één regel van... Op een dag kan er zomaar iets gebeuren waardoor alles op zijn kop wordt gezet. En, en wat je dus niet wil, is je kinderen kwijtraken. Ja, dat maakt je echt kwetsbaar, want, want ja. uh, als onvoortgeplante, denk ik, nou ja, als, als, het, uh, als het morgen voorbij is en is het voorbij, maar dan was het wel leuk. Precies, maar dat weet je dan ook niet meer. Omdat ja, het het licht, dan ben ik dood. Als ik dood ben, heb ik geen last van dat ik dood ben, dat, nee. dat denk ik. Maar als je kind uh, uh, doodgaat, dan is het ongeveer het uh, ergste wat er kan gebeuren. Nou ja, je, je bent eraan begonnen, dus daar zit je nu aan vast. Ja, dat blijft ook je hele leven. Dan, blijft dat die... dan uh, worden je kinderen 50 en ben je zelf dan uh, 70 of 80... dan zal het nog uh, dramatisch zijn. Dat, dat gaat nooit meer weg. Dat is een soort van uh, ja, verbindenis een uh, onvoorwaardelijke. Daar krijg ja, je ook wel veel dat voor dat terug... maar, die, maar de, de vrijblijvendheid is er, is er toch vanaf, denk ik. Ja. Niet, uh, niet de vrolijkste bijdrage vanuit, uh, vanuit, de, vanuit de toch uh, altijd opgewekte slochteren... maar... Uh, desalniettemin heel erg dank voor je, voor je verhaal. En morgen uh, krijgen we er weer een van je. Ik uh, ja. ben nu al benieuwd waar je mee komt. Dank Herman ja. Sandman en uh, okay. graag tot morgen. Oké, okay, tot morgen. We gaan verder met uh, Let's Go Extinct. Dat is de titel van het nieuwe album van Farlow. Van Ze hebben Londen als uitvalsbasis. Maar de spil in de band is een zweet, Simon Baltasar. We gaan luisteren naar het nummer Landlocked. De naam halen ze uit een verhaal van Baudelaire, van Farlow. En het nummer heette Landlocked. De Vp op Radio 1 nooit meer slapen. In de Rocky Mountains van Colorado ligt, nota bene in een plaatsje met de naam Nederland... al meer dan twintig jaar in een klein schuurtje een dode man in de Diepvries... Journalist Lex Boon las daar een klein nieuwsberichtje over... en raakte meteen gefascineerd. En hij schreef een long read over de Diepvriesman. Een lang artikel speciaal gemaakt om te lezen op e-reader of tablet. Tablet, moet ik dan natuurlijk zeggen. En hij richtte ook een museum op voor de Diepvriesman. Lex Boon, normaal ben je journalist in het dagelijks leven... maar vanaf deze week ben je ook museumdirecteur. Hoe zit het? Dat klopt, ja. Ik heb een heel groot uh, verhaal geschreven met allemaal multimedia erin. Een, een long read, een digitaal product. Uh, maar het leek me ook heel leuk om een keer uh, dat verhaal in een soort fysieke omgeving uh, uh, te vertellen. Dus ik heb een, een pandje gehuurd voor een maand en hier heb ik uh, de hele maand het Museum der Verhalen. Dus dat is een soort journalistiek op maat. Iedereen die nog vragen heeft over het verhaal, kan ze meteen vertellen en dan, uh, nou, dan, dan, dan vertel ik erover. Dus... Nou, hij is uitermate geschikt voor de radio. Het is drie uur, volgens mij moet je open. Ik moet open, ja. Uh, dus laten we snel zijn voordat alle mensen voor de, voor de deur staan. Het, het loopt als een storm, geloof ik. Nou, oh, een wonder eigenlijk Ja, al een waardevolle spullen natuurlijk. Het pronkstuk uit het museum. Dit is dus uh, 31,5 vierkante meter over de drie verdiepingen. En uitermate geschikt voor, uh, voor zo'n klein museum over één verhaal. Over de Diepvriesman. Ja, drie verdiepingen, zo'n soort. Hoe heet dat? Een antresol? Ja, het is een antresol. Dus een kleine uh, halverdieping boven en dan nog een, nog een kelder uh, naar beneden. Uh, en boven is zaal 1. Maar nou, het begint hier in de, in de open ruimte het, uh, het verhaal. Ja, er hangen ook keurige bochtjes met zaal 1 boven, zaal 2 beneden. <laughs> ja, het is een beetje dat je het gevoel hebt dat je meteen in een museum bent. Uh, ja, je, je moet... hebt ook een keurige gilet aan, zie ik nu, met een... Uh... Bochtje met je naam erop? Ja, dat komt. Dat heb ik eigenlijk gisteren pas gekocht. Uh, we zijn nu net uh, twee dagen open. En ik uh, merk dat ik word een beetje onderdeel van het museum De mensen die hier binnenkomen, die verwachten dat ik het verhaal vertel en ze, ze meenemen. Dus ik denk, ja, dan moet ik er ook wel een beetje uitzien als een soort uh, museumgids. Dus ik denk ik op zo'n chiletje en een naambordje met Museum de verhaal en mijn naam, dat mensen meteen zien dat ik, uh, dat ik bij het museum hoor. Dat ik ze, dat ik ze rondleid. Oké, okay, nou we zullen eens zien. De Diepvriesman. Waar zullen we beginnen? Wie was het? Uh, de diepvriesman is eigenlijk Bredo Moorstoel. Hij zou nu 114 jaar uh, oud zijn, uh, maar hij overleed toen hij 94 was. Uh, en, uh, hij woonde in, in Noorwegen, maar zijn kleinzoon Trickvie, die woonde in de Rocky Mountains in, uh, in uh, uh, Nederland, Colorado, een dorpje dat Nederland heet. En, nou, we hebben hier een grote foto hangen van een soort bizarre constructie uh, die die Trickvie heeft, uh, heeft gebouwd. Want hij geloofde erin dat als je iemand invriest... Uh, dat hij dan ooit weer uh, tot leven kan worden gewekt door de, door de toekomst. En hij wilde daar eigenlijk in de bergen wilde een soort instituut bouwen... waar allemaal mensen zich zouden kunnen laten invriezen... Uh, zodat ze in de toekomst ooit weer tot, tot leven kunnen worden, worden gewekt. Dat wilde hij heel graag. Uh, dus hij was daar bezig met, uh, met, met, met zoiets bouwen... Uh, hij had nog helemaal geen klant, hij had nog helemaal niet echt een goed idee, alleen wat wilde ideeën. En toen ging zijn opa dood, Bredo. Uh, en toen dacht hij, nou, dat, dat is mijn eerste klant voor het instituut. En die nam hij mee naar, uh, naar het schuurtje in, uh, in Amerika. Vanuit Noorwegen naar het plaatsje Nederland in Colorado, Amerika. Ja, dat klopt. Hij heeft een tijdje ergens anders gelegen, want Trikvi, die moest nog even dat, uh, dat schuurtje afbouwen waar hij moest, uh, moest komen te liggen. Maar hij heeft hem inderdaad uh, verscheept uh, naar de andere kant van, uh, van de wereld. Ja, hier op deze foto een beetje een deprimerend beeld. Het sneeuwt, guur weer, een, een bocht met, de, uh, daarop met een spuitbus gespoten private property en dan een, ja, een betonnen bouwval. Ja, het is nooit helemaal afgebouwd. Dit gebouw moest eigenlijk een atoomoorlog kunnen doorstaan, maar ik ben er geweest, het lekt aan alle kanten, water komt naar binnen, uh, want het is eigenlijk nooit afgebouwd. Uh, en dat gaat eigenlijk... Uh, je hebt dat bizarre constructie, maar daarachter staat een heel klein schuurtje. En daar ligt de diepvriesband. Ik moet al de tv-wand even, even aanzetten met alle, alle video, uh, videobeelden. Oké, okay, hier beneden? Ja. Een tv-wand, dat is vrij letterlijk. Dat is een wand uh, van opgestapelde tv's. Ja, ik heb al mijn uh, vrienden en familie gevraagd als ze nog, nog oude tv's hadden, hadden staan. Uh, die heb ik uh, opgehaald met mijn autootje. Die heb ik allemaal hier neergezet. En achter iedere tv heb ik een soort klein computertje aangesloten... die iets laat zien van, uh, uh, uh, van het verhaal over de Frozen Dead Guy in de afgelopen twintig jaar. Dit lijkt wel ter land en in de lucht, ik zie mensen met hele rare kisten op wielen, ja, dit, rennen door de sneeuw. Dit is een, een doodskistenrace. Uh, op een gegeven moment komt het dorp, Nederland, komt erachter dat er een dode man in het schuurtje ligt. Uh, iedereen in paniek, uh, want uh, nou, er ligt een dode man in, niemand wil het, maar er is niet echt regelgeving voor. Dus we maken heel snel een wet dat niemand uh, dode mensen mag uh, uh, uh, uh, uh, verbergen in hun, uh, in hun achtertuin. Alleen voordat die wet er is, ligt die opa er al. Dus die die die, die tekent uh, bezwaren en die zegt... hé, hey, mijn, mijn opa lag er al, die mag blijven liggen. Nou, die voert een paar rechtsraken en uiteindelijk wint hij. Dus dat lijk mag blijven, blijven liggen. En na een paar jaar raakt dat dorp er een beetje langzaam aan gewend... dat daar een dode man ligt, en spinnen grap over te maken. De frozen dead guy... En dan na een paar jaar is de, de lokale ondernemersvereniging... die zoekt een soort evenement in het voorjaar. Als dus het nog heel rustig is in het, in het dorp, dat ze wat meer toeristen hebben. En dan komt één iemand op het geniaal idee... om dan maar hun beroemdste inwoner uh, van het dorp te gaan eren. En dat is de, de Frozen Dead Guy. Op dat moment ontstaan de, de Frozen Dead Guys days. Drie dagen lang uh, zijn alle kroegen open. Wordt de uh, Dead Guy el geschonken, speciaal biertje. Er uh, zijn de doodskisten races, een uh, grandpa Lookalike wedstrijd. Er uh, nou, gebeurt van alles om die, uh, die dode man heen, drie dagen lang. En dat is een festival, een soort, soort klein cultfestival inmiddels heel bekend in Colorado, waar uh, ieder jaar zo'n vijf, zesduizend man op afkomen. om uh, maar dat, uh, die dode, uh, dode man te eren. Dat, dat lijk werd in het gelegd door die Tricky. Uh, en die uh, koelde zijn opa met droog ijs. Dus iedere drie, vier weken moest een hele lading droogheid naar het schuurtje om uh, die man maar koud te houden. Het enige probleem was dat uh, uh, Trickvie had net zijn opa in het schuurtje gelegd en dan ontvangt hij een brief van de immigratiedienst. Uh, die, uh, die brief hebben we hier ook hangen. Uh, het, het is een brief waar eigenlijk in staat van beste Trickvie, je woont nu al tien jaar in Amerika zonder verblijfsvergunning. We zijn het zat, je moet je uh, dan melden op 25 februari en dan zetten we je het land uit. Hij meldt zich niet, maar een paar weken later wordt hij opgepakt en hij wordt het land uitgezet. Terwijl zijn opa daar nog in dat schuurtje ligt. Terwijl zijn opa aan het schuurtje ligt. Dus op dat moment zit Trikvier in Noorwegen. Hij heeft nog uh, ijs gestort vlak voor die wegging in dat schuurtje. Dus hij heeft een paar weken om iemand te vinden om nieuw ijs te bezorgen. Uh, ja, anders, anders smelt zijn, uh, smelt zijn opa. Uh, en dan komt hij in contact met uh, een van de andere hoofdpersonen van het verhaal, Bo Shaver. En daarvoor moeten we weer even naar zaal 2. Think... Zaal 2, dat, zien we binnen beneden. dat is wel een mooie cliffhanger hè? Het ijs smelt langzaam. Dit is dan Bo Shaver. Uh, Trickvie is redelijk een gek. Deze man is net zo gek, maar weer totaal anders. Trickvie is een soort controlfreak. Uh, deze man doet maar wat. Hij rookt de hele dag wiet. Hij heeft een eigen, zijn eigen huis staat vol met wietplanten. Hij heeft overal geweren liggen. Hij is een libertariër tegen de overheid. Hij wil doen wat hij, wat hij, wat hij wil. Uh, en hij verdient zijn geld met een uh, tal van, uh, van klusjes. Het is een pet op, een baseball cap heet dat dan, denk ik, in Amerika. En zo'n pick-up truck waar ook uh, de Amerikaanse vlag op geschilderd is. Ja, ja, hij houdt van Amerika, maar hij houdt niet van de Amerikaanse overheid. Dus hij vindt dat het uh, land van de vrijheid, dat, dat, dat moet wel vrij blijven. En voor de rest, uh, nou, de, dat idee, idee, heeft, idee heeft hij uh, omhelst. En dat soort mensen komen naar dat plaatje Nederland, blijkbaar. Nou, hij woont zelf niet in Nederland. Hij loopt net iets, uh, iets verder weg van, uh, van Nederland. Hij zegt zelf, nou, die, die mensen daar in Nederland die zijn nog iets te gek voor mij zelfs. Er zitten, uh, Heel veel, uh, uh, veel oude hippies uh, zitten, zitten daar. Uh, maar daar wordt ook heel veel geplot. Dat was een van de eerste dorpen in, uh, in Colorado waar het legaal was om wiet te kopen. En dat is wel helemaal zijn zien. Zijn dus hij zou er prima bijpassen in Nederland. Maar hij woont iets, uh, iets verderop. En deze man, die moest dus de zorg over het lijk... Ja. op zich gaan nemen. Hij komt in contact met Trickvie via internet begin jaren negentig. En uh, Trickvie heeft iemand nodig. En die vraagt hem van, hey, zoek je niet een baantje? En hij zegt, nou, wat moet ik doen dan? En nou, op die manier wordt hij inderdaad verantwoordelijk... voor het koud houden van het lichaam van Breda Moorstel. En iedere maand rijdt hij met die grote Amerikaanse truck van hem... de achterbak vol met droogijs, rijdt hij naar het schuurtje... doet hij de kist open en gooit hij daar droogijs bij... om dat lijkt maar, maar koud te houden. En dat doet hij uh, 17 jaar lang in totaal. Maar het is ook een beetje een showmannetje, dus hij praat er graag over met allemaal mensen. Dus hij begint ook mensen mee te nemen naar dat schuurtje om een, nou, een soort excursie te geven. Het schuurtje. Je bent erin geweest. Ik ben erin geweest, ja. Uh, en dat is, ik, ik heb hier nog wel wat, wat, wat foto's daarvan. Maar het, is eigenlijk een, uh, dus het schuurtje is nog redelijk, uh, redelijk mooi. Uh, en als je een de deur opendoet die, die piept, dan staat er eigenlijk een grote uh, houten bak daar. ...helemaal geïsoleerd van, uh, van binnen. En als je die open doet, dan, uh, nou, dan komt er een soort kou vanaf... ...want het droog ijs, dat is min 78 graden, dat is, dat is ijskoud. Dat, uh, uh, dat voel, je, voel je meteen. En als je dan die ijsblok een beetje voorzichtig opzij schuift... ...zie je daar een metalen kist liggen met kettingen eroverheen... ...en dat zou de kist van Frido uh, van zijn. Het ziet er heel uh, houtje touwtje uit eigenlijk op deze foto. Een soort aluminiumfolie en dan inderdaad een grote bak met ijs... Ja, dat is het ook. Het is een soort uh, uh, uh, huistuin- en keukenmanier van krionisme. En voelde je nog iets voorbij toen je dan uiteindelijk die kist zag? Nou, ik heb er heel veel over gelezen, heel lang mee bezig geweest. En het is heel leuk om uiteindelijk in dat schuurtje te staan. Uh, en dan is het heel spannend als je die, die kist opendoet. Want het is alsof je iemand graf opent. Maar uiteindelijk is het gewoon een bak met droogijs. ijs. <lacht> Uh, ik een heb... foto. Hij zit in een bak in het ijs. Ja, ik heb hem afgelopen december opgezocht in, in Noorwegen. Uh, en hij houdt van ijs. Hij denkt dat ijs dus heel goed is als je dood bent. Omdat je dan wordt ingevroren en ooit weer tot leven kan worden gewekt. Maar hij vindt, uh, ik denk dat het ijs ook goed voor je is als je nog leeft. Dus hij neemt zo vaak mogelijk neemt hij een ijspad. Hier zijn we met, na, met hem naar Meertje gegaan in Oslo. Neemt hij een kettingzaag mee, wordt een groot wak gemaakt in het midden van het Meertje. En daar duikt hij dan in. En dan ligt hij een paar minuten in het ijswater. En dan komt hij eruit en dan voelt hij zich helemaal fris en fijn. En het is. Uh... Het lijkt heel gek, maar ik ben, ik ben met hem in zo'n wak gedoken. En dat is verschrikkelijk, alsof je duizenden spelden tegelijkertijd wordt geprikt. Maar daarna voel je je inderdaad wel lekker. Dan wordt, wordt dat bloedsel door je lichaam gepompt. Dus dat is, uh, daar, daar valt wat voor te zeggen. En uh, hoe was die ontmoeting met hem? Uh, ja, grappig. Uh, hij wist uh, uh, niet dat, dat we kwamen. Het is een heel gekke man. Hij is heel moeilijk te, moeilijk te bereiken. Hij woont in een klein huisje in Oslo... Uh, en daar zag je ook wel een beetje, kreeg je een inkijkje in zijn, zijn brein, hoe gek hij is, dan bijvoorbeeld overal aluminiumfolie voor de, voor de ramen, tegen gevaarlijke straling, dus huis dat vol met multomappen, hij bewaart alles uh, het is een beetje, beetje viezig uh, hij uh, drinkt alleen maar groentesapjes want ik denk dat is ook gezond, maar er dus zijn zeven verschillende uh, uh, persapparaten staan en de, de klodders van uh, allemaal fruit en groenten tegen het plafond. Ja, het was een interessante ontmoeting, Waarom het hier heel veel moeilijk is om naar te luisteren maar af en toe zit er weer net in de van, denk je, nou dat is dat is, dat is interessant. Ja, want als we hem nou eens even serieus nemen... hij is niet de enige die denkt uh, in de wereld dat als je lijken bevriest... dat ze misschien in een verre toekomst ondooid kunnen worden... en uh, dat dan ja, die hersenen op een of andere manier weer tot leven gewekt kunnen worden. Dus dat de mens daarmee eigenlijk onsterfelijk wordt. Er dus zijn geloof ik, op de hele wereld zijn er een paar honderd mensen die zo begraven liggen. Ja, er zijn een paar honderd, honderd mensen... Um... We moeten even een stukje verder lopen. Dit is het, uh, een boek van Robert Ettinger. En hij staat uh, onder een glazen stolp. En ik kan hem wel even afpakken voor je. Moet je dan geen witte handschoentjes aan? Uh, ik krijg eigenlijk witte handschoentjes aan. Ja, die zijn nog in, in bestelling. Uh, maar uh, als je tegen niemand zegt, dan kan het. The Prospect of Immortality. Uh, een eerste editie met de handtekening van, uh, van de auteur. Uh, dit boek is in 1964 verschenen. En dat gaat er eigenlijk helemaal over. Over zo'n diepvriesgemeenschap en wat je moet doen. En deze auteur zegt eigenlijk meteen in het begin wat iedere krionist zegt die ik heb, die ik heb gesproken. Ze zegt het is een experiment, er is geen bewijs dat het kan. We kunnen mensen heel goed invriezen op dit moment. Uh, en of ze daadwerkelijk tot leven kunnen worden gewekt, dat moeten we nog maar afwachten. Maar, zegt ze dan, wij hebben in ieder geval meer kans uh, bij, bij, bij degene die ons laten invriezen dan mensen die worden begraven of gecremeerd. Want die gaan sowieso niet meer terugkomen is zo'n centrum geweest in Phoenix, Arizona... waar 118 mensen op dit moment liggen opgeslagen... in grote staalcontainers van drie meter hoog. Ieder container liggen negen lijken. Vier volledige lichamen. En uh, vijf mensen die alleen hun hoofd hebben laten invriezen. Uh, want die zeggen, nou, uh, het is iets goedkoper... ook om hun hoofd te laten invriezen dan het hele lichaam. Maar ze zeggen ook, nou, als de wetenschap... zover is dat ze ons weer tot leven kunnen wekken... dan kunnen ze me ook wel een nieuw lichaam geven tegen die tijd... Uh, of als iemand niet zo goed is, uh, uh, is bevoordig geweest dat het te langzaam is gaan, dan zeggen ze eigenlijk, nou dat is een extra uitdaging voor de toekomst. Er wordt heel veel vooruitgeschoven. Ze hebben het volste vertrouwen in dat in uh, de toekomst alles beter wordt. Dat is een lugubre idee. Alleen die hoofden in zo'n tank. Het is een luguber idee. Ik kan, ik kan het nog iets luguberer maken. Ik ben uh, daar in, uh, uh, in Phoenix geweest in die operatiekamer van een van die instituten. Daar kwam de lichaam binnen en daar wordt het hoofd er afgezaagd... van de, van de mensen die alleen hun hoofd laten invriezen. En daar hingen allemaal camera's. Dus ik vraag, ik vraag aan die directeur van, nou ja, waar, waarom hangen daar allemaal camera's? Waarom neem je dat op? En dan zegt, ze, nou ja, dat doen we om zelf te kijken of we het wel goed hebben gedaan. Maar die uh, video, die komt ook in het uh, dossier van de patiënt. Dus dat ze later, als ze we weer tot leven worden gewerkt en een nieuw lichaam krijgen... dat ze hun onthoofding van hun eerste lichaam kunnen, kunnen terugkijken. Tegelijkertijd uh, lijkt het heel veel over dood te draaien. Over, uh, maar dat, dat, daar gaat het eigenlijk helemaal aan. om. Het gaat echt heel over leven. Al, deze, al die krionisten uh, willen maar één ding zoveel mogelijk uit het leven halen. Die, die, die zijn het gewoon niet eens met de dood. Ze zeggen, daar, daar moeten, we, moeten we van af. Want zij willen zo uh, lang leven. En zij kunnen ook niet begrijpen dat mensen niet onsterfelijk willen zijn. Je vertelt dit nu allemaal in jouw eigen museum van verhalen. Met twinkelende oogjes. En... Ja, heel veel klinkt natuurlijk als één grote grap. Maar zijn er punten waarop jij ze serieus neemt? Uh, nee. <laughs> nee, nee, ja. Uh, dus ik, ik weet niet goed wat me fascineert, maar het, het verhaal is zo... Het is zo'n zo lekker verhaal om het onderzoeken en op te schrijven. De Diepvriesman van Lex Boon is verschenen bij Fosfor. Een uitgeverij die alleen maar e-books uitgeeft en longreads. Lange journalistieke verhalen met foto's, geluid en filmpjes. En Lex Boon zit toch tot eind februari in zijn museum op de Elandsgracht te Amsterdam... te wachten op u als bezoeker. Zodat hij al zijn verhalen uh, kan vertellen. Dus ga vooral langs als u uh, tijd heeft. Cold Specs is het project van de uit Canada afkomstige L Specs. En van haar album I Predict a Graceful Expo... Graceful Expulsion draaien we nu het nummer Winter Solstice. Winter Solstice van Cold Specs, hoorde u. In de rubriek Door de Nacht vertellen mensen... wat hen uh, bezighoudt in slapeloze nachten als de slaap niet wil komen. Wat ze dan wel uh, voor activiteiten ontplooien... om zich door de nacht heen te worstelen. En uh, die ontboezemingen krijgt u vannacht van acteur en toneelregisseur Jaap Spijkers. Hij maakt deel uit van het ensemble van het Nationaal Toneel. Wat houdt mij uh, uit te slapen en wat brengt me dus door de nacht is meestal uh, mijn eigen werk. Het, daar word ik wakker van en, en al denkend en pijnzend en puzzelend en, en soms uh, uh, ingewikkeld puzzelend komt daar uiteindelijk ook weer de slaap uit voort. Niet dat je net de deuren tegen elkaar hebt overgezet? Nee, we We blijven het horen. Ik kan toch niet uitstaan. Heel lang geleden was ik met een voorstelling bezig... dat heette Colique. Dat was een, een monoloog van anderhalf uur. Man alleen en veel alcohol en bordkrijt... En, en alle filosofen van de wereld kwamen voorbij. En ik werd letterlijk hardop pratend wakker s'nachts. Maar ik viel ook aan dat stuk denkend weer inslapen. En, en, en ik weet toch, dat uh, dat waren hele opgebroken nachten. Dat had echt met dat werk, uh, dat specifieke werk te maken. Um, uh, en, en ik had echt die taal, die tekst nodig om, om weer tot rust te komen... en te weten, ah, al die grijze cellen boven in mijn hoofd... ze, ze praten met elkaar, ze, ze, ze brengen het juiste naar buiten. Ik, ik hoef me daar niet druk over te maken... En, en daardoor werd ik rustig natuurlijk weer in slaap. Pak me jou aan. Loopt het de moeite waard? Natuurlijk loopt het de moeite. Dus Lotte ben ik degene die de lonen betaalt. Ook als acteur, of ook als regisseur. Uh, ik weet nog dat ik met King Leren. dat was een hele korte uh, gebonden repetitieperiode. met, met best wat, wat moeilijkheden daar, daarbinnen. Uh, dat ik vaak oplossingen. Droomde. En ik had dan ook echt een papiertje naast mijn, uh, naast mijn bed liggen... om meteen wakker wordend dat op te schrijven. En het ging dan soms over mise en scène, of soms, ik moet dat of dat nog tegen die acteur zeggen... maar dat gebeurde echt in een halfslaap. Maar die halfslaap ging door dat probleem... of dat je dan eenmaal wakker bent uh, over in, in, in wakker zijn... en dan uren in het huis muziek luisteren of wat gaan lezen... en uiteindelijk toch weer via dat, dat werk weer uh, tot rust komen. En, en, en als, ik het, uh, als ik de oplossing niet kan vinden... want okay, dat zou je een probleem kunnen noemen... als ik de oplossing dan niet in die nacht kan vinden... dan moet ik me gaan afleiden van het, van het specifieke dilemma... Wat, uh, wat op tafel ligt. En dan, uh, dan ga ik lezen. Of ik ga, ik ga heel graag klassieke muziek luisteren. En dan bij voorkeur Bach. Ja dat, ja, dat is natuurlijk een strijd. Je lichaam zegt, ga slapen, ga slapen, ga slapen. Maar je geest gaat er tegenin en uiteindelijk wint, wint de geest het. En op het moment dat je geïnspireerd bezig bent, want zo duid ik het dan maar... dan, dan, kan, je eigenlijk, dan kan je lichaam eigenlijk heel veel hebben. Dus de, de, de, de noodzakelijke slaap dat kan ook zijn dat je zeg maar, heel goede feedback van je eigen inspiratie krijgt. Dat is dan ook weer heel erg rustgevend en, en, en tevredenmakend, zeg maar. Wat is die inspiratie? Waarom maakt het dit leuk om daar toch midden in de nacht nog mee bezig te zijn? Ja, wat is dat? Dat zijn de dilemma's waar de schrijvers je voor stellen... en dat zijn de, de, de, de problemen, als regisseur in ieder geval... Als, uh, uh, waar de acteurs je daar vervolgens weer mee confronteren. Okay. Dat is een... een uh, ja, de magische wereld van de, van de taal, zou ik willen zeggen. Maar ook, maar ook, wel, van, ook wel van het beeld hoor, of van, van, van het geluid, maar, maar zeker de taal. Fascinerend, ja, echt fascinerend. Ja. Het is juist zo fijn dat er iets is wat, wat, je, wat je ongelooflijk inspireert en motiveert. Ik denk dat ik daar heel dankbaar uh, uh, voor moet zijn. Ik, ben, ik, denk, ik kijk altijd naar, naar mensen die, die werk hebben waarvan ik de inspiratie niet kan zien of kan vinden. Denk, wat, wat houdt die mensen be bezig buiten hun werk? Bij, bij ons is het evident, al onze liefde en passie en, en gedrevenheid en pijn en struggle en, en, en opwinding kan daarin terechtkomen. Het is voorkomen gelegitimeerd. Uh, andere mensen hebben daar ook nog belangstelling voor om daarna te komen kijken. Dus Nee, ik vind, dat ervaar ik nooit als een probleem. Mijn, mijn absolute favoriet op de cello is yo Ma, een, een, een Japanse cellist die als een van de vele, ik heb ook heel veel uitvoeringen van, maar de, de cello suites van Bach heeft uitgevoerd. Het is fascinerende muziek, rustgevend, opwindend. Maar hij speelt het op zo... De eerste keer dat ik het hoorde, dacht ik echt... hoeveel strijkers zijn hier aan het werk? Maar Het is één man. Dus hij creëert boventonen en hij legt een basis neer. Nou ja, ook weer dankzij Bach natuurlijk, maar waanzinnig mooi. En echt voor de nacht, voor mij. De cello suite is van Bach, wat Jaap Spijkers door de nacht heen helpt. Van Bach gaan we naar Louisiana, de... Streek waar de jazz ooit is geboren en heel veel andere soorten muziek. Maar ook van de alligators en de, de hele peperige maaltijden en gumbo soep. En saus waar je bek nog een jaar van in brand staat, om het zo maar te zeggen. Percy Mayfield, die uh, maakte een heel mooi nummer. Hij werd bekend van hits als Hit the Road Jack en Send Me Someone to Love. Maar eigenlijk net zo mooi is zijn ode aan die staat Louisiana uit 1952. Louisiana, I love the weird sound 'cause that's my home way down in Louisiana. I'm going back and try to settle down. Gonna settle down, gonna settle down, gonna settle down in my own hometown. I'm going settle down, I'm gonna settle down, I'm going settle down in my own home town. Mayfield, Louisiana uit 1952. U luistert naar Radio 1, de VPRO Nooit meer slapen. De vraag wordt al een tijdje niet meer gesteld: hoe verscheep je midden jaren 80 zes ton wiet van Thailand naar Australië? In de roman Retour Bangkok formuleert Michiel Heuings een antwoord. De naamloze hoofdrolspeler worstelt zich een weg door de Thaise stadsjungle, bevolkt door Australische mafiosi, corrupte bureaucraten en beeldschone engelen. Verslaggever Maarten Westerveen sprak Michiel Heuings over zijn roman, die als volgt begint. Bangkok 1986, jaar van de vuurtijger. Binnen luttele seconden staat er een fles bier voor mijn neus en krijg ik gezelschap van een engel in pikante lingerie. Ze strijkt gracieus neer naast de barkruk waarop ik mij wankel in evenwicht houd, legt vertrouwelijk haar hand op mijn dijbeen en roept boven de muziek uit dat ik een bijzonder aantrekkelijke man ben. You buy me lady drink? Voor ik kan bestellen verschijnt er een rumcola op de bar... met daarnaast een tweede fles bier. Nu dat geregeld is, wil ze weten waar ik vandaan kom. Ik aarzel even en hou het op Australië. De engel is onder de indruk. Australië is een rijk land met vrijgevige mensen, heeft ze gehoord. Ze zouden graag eens naartoe willen. Misschien neemt een knappe man haar ooit eens mee. Ze is niet de enige met die droom. Alle engelen willen weg... Terwijl vermoeide wistelingen in drommen hier het paradijs komen zoeken. Een dankbare locatie, eigenlijk, hè? Bangkok. Bangkok is bepaald niet de saaiste locatie die je kan voorstellen. Inderdaad. Als achtergrond voor een boek. Het mooie van Bangkok, tenminste voor een, voor een lezer, is dat aan de ene kant denk ik. Oh ja, ik heb wel een idee wat ik me bij Bangkok voor moet stellen. Maar tegelijkertijd is dat zo beperkt dat jij als schrijver feitelijk alles kan laten gebeuren daar. En ik kan op geen enkele manier toetsen of het, uh, of het werkelijk is. Hoe, hoe, hoe diep zit Bangkok in jouw eigen hart? Hoe bekend ben je met die stad? Nou, dit speelt in Bangkok van ongeveer 25 à 30 jaar geleden. En dat is ook ongeveer de tijd dat ik uh, al in Bangkok kom. Ik denk dat ik er de eerste keer in 84 of was. En sindsdien ben ik er uh, nou ja, tientallen keren geweest. En wat, wat bracht je er de eerste keer? De eerste keer kwam ik doodgewoon als een soort uh, ja, backpacker, toerist. Maar in de loop van de tijd heb ik daar veel vrienden gemaakt... en ben ik daar ook zaken gaan doen. Wat maakt dat je, bent, dat je zo vaak terug bent gegaan? Naar die sap? Nou Allereerst mijn liefde voor Thailand zelf. En vooral ook Thai-eten natuurlijk. Uh, maar voornamelijk omdat ik mensen zo in de loop van de tijd ben tegengekomen... die daar uh, werkten, expats... Vooral veel uh, mensen die in de edelstenenhandel aan het werk waren. Die kende ik al heel erg lang en die zijn langzamerhand steeds succesvoller geworden. En ik ben voor die mensen gaan werken als een soort onafhankelijk rondreizende agent in, de, in gekleurde edelstenen. En daardoor krijg je steeds meer mensen uh, te kennen eigenlijk. Een hele prettige, aangename atmosfeer. Nu heb ik het wel over 25 jaar geleden. Inmiddels uh, is het een stuk hysterischer geworden. Maar het was een ontzettend relaxte atmosfeer. En je ging om met heel veel mensen uit heel veel verschillende plekken. Je reisde rond met die stenen. En ja, je zag het hele Zuidoost-Azië, krijg je eigenlijk te zien. Ik zit er een beetje naar jou te kijken. Uh, volgens mij zie ik daar iets rossigs in, uh, in jouw haren nog. Het is die hele Robert Redford-vergelijking ooit ook bij jou gemaakt? Nou, de persoon in het boek bij wie die vergelijking gemaakt wordt... is wel iets ouder dan ik. Dus het verschil tussen mij en Robert Redwood is een stuk groter. Dus nee, die vergelijking is nooit gemaakt, nee. Bangkok is, is, is heel dankbaar omdat het wat exotisch heeft. Maar het mooie is ook... het is een plek ook, zoals jij hem beschrijft... waar heel erg veel buitenlanders zijn. En dan hebben we het eigenlijk over ons westerlingen die daar naartoe komen. Die daar een soort thuis van thuis proberen te maken. En waar ze... Nou ja, waar ze dingen hopen te bereiken... die overduidelijk niet in het thuisland nog lukken. En die, dat levert een soort vervreemding op. Want deze mensen hoorden erbij en ze hoorden er niet bij. Als je snapt dat je het nooit zal snappen... ben je al een heel eind op weg. Want daar komt het absoluut op neer. Heel veel mensen komen daar met de illusie... het is allemaal heel makkelijk, het lijkt allemaal heel goedkoop... het is behoorlijk tolerant ten opzichte van allerlei... Licht afwijkende manieren van, van leven en handelen. Maar het is alleen de oppervlakte. In de werkelijkheid is het allemaal veel complexer. Het sterft van de regels die wij nooit zullen begrijpen... van de onderlinge verhoudingen. En daar komen we nooit tussen. Wat snappen wij het minste aan Thailand? Oei. Dat het een feodale samenleving is. 100%. procent. En dat houdt in... dat... Alle politieke en, en sociale ontwikkelingen die we zien... als je die gaat verklaren zoals wij dat gewend zijn... dan zit je ernaast. Want de, de oorzaken, de roots, die liggen in, in allerlei feodale verhoudingen... die wij niet kennen en ook niet kunnen kennen. Uh, en daardoor weten we nooit precies wat er gebeurt. Op een bepaalde manier wordt het mooi belichaamd door nooit het meisje waar de hoofdpersoon verliefd op wordt. Een vrouw waarvan die aan de ene kant denkt dat hij... Er... Nee, ergens denkt hij dat er wel te kunnen snappen, of zo. enigszins. En dat is precies waar het de hele tijd maar fout gaat. Was het, was het spannend om die Thaise stem ook te laten spreken? Of was het spannend om daar recht aan te doen, om dat goed over te brengen? Ik denk niet dat ik dat goed kan overbrengen, want ik weet niet hoe een Thai denkt. Um, wat ik wel probeer over te brengen, die jongen is niet een naïveling. Uh, hij is door de wol geverfd, uh, hij kent de weg... en hij is niet zo'n simpelte die zich eventjes in de luren laat liggen, leggen. Hij denkt dat hij er wel aan kan en dat hij het wel begrijpt. Ja, dat is riskant. Wat hopen die mensen eigenlijk daar te vinden bij die meisjes? Wat, wat, wat willen ze nou eigenlijk? Nou, Dat is een ontzettend moeilijke vraag. Uh, het is een van de, van de dingen die ik me ook afvraag... Maar het woord engelen of angels, dat komt natuurlijk uit de naam. He. Bangkok wordt Thep genoemd in het Thai... en dat betekent City of Angels, stad der engelen. Dat was ook het oorspronkelijke idee voor de titel van het boek... maar er waren al drie andere boeken met die titel, dus dat, uh, dat viel af. <laughs> Eén over Los Angeles, één over Berlijn en, en nog iets. Waarom? Ja, niet precies om dezelfde reden als waarom mensen naar de hoeren gaan. Dat is simpel. Dat is een eenvoudige transactie. Maar ze komen misschien wel daar om zich weer een teenager te voelen. Om weer de illusie te kunnen hebben van verliefd te zijn. En dan wel op meisjes en vrouwen die zoveel vrouwelijker en liever en aardiger zijn dan hier. Terwijl ze natuurlijk levensgevaarlijk zijn. Net zoals hier... Precies, maar geef ze een stel pumps en een mantelpakje, zet ze op Wall Street en dan killen ze Ze maken ze af. Je hoorde al die verhalen, je dacht, nou, daar, daar wil ik iets mee doen. Hoe zou je die verhalen karakteriseren? Ik hoor al sinds jaar en dag de meest krankzinnige verhalen, omdat ik goede vrienden heb die tot over hun oren in die handel hebben gezeten. Sorry. Ja, Ja, in de, in de, in de wiet, uh, smokkel. Dat zijn nu allemaal keurige gepensioneerde zestigers. Maar ik hoor al die verhalen, want je ken die mensen al eeuwen. En ik heb altijd het idee gehad, iemand zou er eens iets mee moeten doen. Omdat het zijn van die krankzinnige verhalen. Mocht je ze opschrijven, dat is overigens een mooi punt ook in het boek. Nou wenst men op een gegeven moment ook fictie te maken van dat wat er gebeurt. En daar is niet iedereen even blij mee. Want ja, je zou ook maar eens dingen kunnen laten... He, aan het daglicht kunnen brengen die misschien verborgen moeten blijven? Nou, de informanten en zegsten die ik heb gehad... nogmaals, dat zijn mensen die al heel erg lang gepensioneerd zijn. En dus het zijn allemaal dingen van minimaal twintig jaar geleden. En dat werkt ongetwijfeld heel anders nu. Die misdaad heeft goed geloond? Nee, in de meeste gevallen helemaal niet. Dat is een, een mogelijk onderwerp en dat is de andere kant van de medaille... Ik ken nogal wat mensen die in hun jeugd schathemeltje rijk waren. Dat kunnen wij ons niet eens voorstellen. En die nu midden zestig zijn en ze hebben helemaal niets meer. Alles is weg. Maar hoe kan dat dan? Ik, ook in het boek speelt het. En ik denk, nou, ja. nou, op een gegeven moment... Hoe kan dat dan? Ja, precies. Hoe kan dat dan? Dat, vragen, dat vraag ik mij dus ook af. Dat vraagt iedereen, dat vragen ze zichzelf ook af. Ze hebben geen flauw idee, maar... Ze worden oud. Waarschijnlijk is het te makkelijk binnengekomen. En dan verdwijnt het ook weer te makkelijk. Ze zijn ontzettend makkelijk slachtoffer van slimme jongens. die ze met allerlei geweldige investeringsideeën aankomen. Hup, gaat weer een miljoen. Nooit meer terug. Uh, ze zijn niet gewend reclame te moeten maken. En aan marketing te moeten doen. Dus ze beginnen een bedrijf. en ze vergeten dat de mensen niet helemaal vanzelf binnenkomen lopen. van uh, kan ik alsjeblieft scoren. Er zijn zoveel reden of ze gaan langdurig de gevangenis in en ze worden lokaal geplukt. Kan je hier nou oud mee worden? Kan je hier nou? Lukt het nou? En het blijkt ook in het boek behoorlijk moeilijk. Het kan. Er is een enkeling die het lukt. Van alle mensen die ik ken, dat zijn er tamelijk veel, denk ik dat er twee zijn die het gelukt is. We hebben het al net over die stem van die, van die tai gehad. En dat is wel moeilijk om over te brengen, maar een, een, een goede, een crimineel goed laten spreken is ook moeilijk. Want daar liggen ook allerlei clichés op de loer uh, die, uh, die een boek goed kunnen verpesten. En daar heb je ook weerstand aangeboden. Jouw criminelen klinken heel realistisch. Heeft dat ook moeite gekost of was dat nou juist wel makkelijk? Dat was niet zo erg moeilijk. Dit zijn natuurlijk criminelen van een wat hoger niveau. Dit zijn geen straatboeven die oude vrouwtjes de hersenen inslaan. Ze hebben allemaal vaardigheden. Ze kunnen tamelijk ingewikkelde dingen organiseren. Ze spreken hun talen. Dus ze spreken ook vrij normaal. Ze zijn een beetje macho. Ze hebben de neiging tot sarcasme. Maar voor de rest zijn geen domme, uh, geen domme krachten. Wat maakt nou dat die jongens in een plek als Bangkok terechtkomen... en dit soort dingen gaan doen? Vanuit Thailand werd simpelweg heel erg veel uh, marijuana gesmokkeld. Zowel richting Verenigde Staten als richting uh, Australië. Australië was dan nog een vrij klein uh, iets, maar er zijn boeken geschreven. Uh, Non-fictieboeken over smokkel van uh, marijuana van Thailand naar de Verenigde Staten. Dat gaat over onwaarschijnlijke hoeveelheden. Het kon gewoon. Plus het feit dat je in Thailand alles kan kopen wat nodig is. En iedereen kan kopen die nodig is. Dus het ging wel lekker makkelijk. Maar dit is, dit is wel 25 jaar geleden. Tegenwoordig is het natuurlijk allemaal helemaal niet meer mogelijk. Nee, dat mensen het thuis niet moeten gaan proberen. Precies, don't try this at home. Ja? Uh, ben je nu klaar met die verhalen die aan je trokken daar uit Azië... of, of, mogen we, uh, of blij, zal dat toch blijven trekken? Nou, ik denk dat ik ongeveer een kwart of een derde van het materiaal heb gebruikt... wat mij uh, ter oren is gekomen... En het is wel heel verleidelijk om met de rest ook iets te doen. Maar ik wil absoluut geen, geen kloontje van dit gaan schrijven. Dat is helemaal niet de bedoeling. Dus nee, ik ga hier voorlopig niks mee doen. Ik zie je dat eigenlijk... Ik, het mooie is dat je er een beetje gepijnigd gezicht bij trok... toen je het antwoord gaf. Want het, ik zag duidelijk dat het je speet dat je niet nog meer naar die goudmijn nog toe kon gaan. Nee, maar voor je het weet ben je getypecast en dan wordt het een, een trucje. Ben je een soort one type pony, dat is niet leuk. Je moet ook andere dingen kunnen, je moet ook andere dingen doen. En ik heb in heel erg veel verschillende plekken ja, gewoond, milieus uh, geleefd. Dus ik kan nog allerlei andere dingen schrijven. Ik moet niet op één ding vastkomen zitten. Wat wil je dan met je schrijverschap? Nog een paar goede boeken schrijven. Nou, zwaar, dat geef ik je, maar... <laughs> Dat is wel een heel prozaïsch uh, antwoord. Want waarom schrijf je? Je hoeft niet te schrijven, je doet het even zo goed. Dus waarom schrijf je? Om verhalen te vertellen. En dat, dat klinkt ontzettend banaal, maar daar komt het wel op neer. Ik ben een groot liefhebber van verhalen... en je kan de wereld bekijken door middel van verhalen. En dat is wat ik probeer te doen. En die verhalen, als het goed is, geven ze hier en daar een inzichtje... of een andere invalshoek, of wat dan ook. En dan mogen mensen... Uh, lachen of dat mogen ze merkwaardig vinden of verontwaardigd over zijn. Dat is leuk. Maarten Westerveen in gesprek met schrijver Michiel Heijings over zijn nieuwe boek Retour Bangkok.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 komt striptekenaar Robert van Raffen langs. Want hij heeft een uh, nieuw stripalbum uit zonder filter. En uh, we worden vooraf gegaan door het uh, hoorspel Bonita Avenue. Fijn dat u heeft geluisterd. Ik wens u nog een hele mooie nacht. En uh, morgen een hele fijne dag. Straks op deze zender omroep Max met Nachtzuster met Astrid de Jong. Fijn dat u heeft geluisterd. Goeienacht.